Middernacht, het begin van dinsdag 26 juni. aan Thijssen met het NOS-journaal. De miljardenheffing voor woningcorporaties moet in enkele gebieden worden verlaagd. Dat hebben VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP afgesproken. De partijen willen ook dat meer kantoren worden omgebouwd tot woningen. Het gaat om Rotterdam-Zuid en krimpgebieden als Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen en de Parkstadregio in Zuid-Limburg. Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Blok over de verhuurdersverheffing. Burgemeester Henry de Wijkersloot van Waalre legt eind dit jaar zijn functie neer. Dat heeft hij vanavond aan de gemeenteraad in Waalre laten weten, meldt de gemeente op zijn website. De Wijkersloot hield zich het afgelopen jaar veel bezig met de nasleep van de verwoestende brand in het gemeentehuis in Waalre. Verder zette hij zich ook in voor het normaliseren van de betrekkingen met het woonwagencentrum bij Waalre. De Wijkersloot zegt dat hij geen concrete plannen heeft voor de toekomst.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 Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Delft richting Amsterdam, tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp... staat een file van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A10 Ring Amsterdam Watergaasmeer richting Koenplein... tussen de Rai en Amsterdam Slotenvaart, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoop en Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum... ook 2 kilometer en ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. CRV Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedemiddag. In deze uitzending van Casa Luna hebben we een gast uitgenodigd... die deskundig commentaar kan geven op verschillende berichten in het nieuws. Eigenlijk een allrounder dus... met wie ik over diverse actuele onderwerpen ga praten vannacht. Zo heeft hij in de tijd dat hij als journalist werkte voor Den Haag vandaag bijvoorbeeld Brandpunt... verschillende interviews gehad met Nelson Mandela. Daarnaast is hij als directeur communicatie bij Egon... een invloedrijk man op het gebied van bijvoorbeeld sponsoring... en dan met name de sportsponsoring. Hij kan daarom goed beoordelen waarom het Amerikaanse bedrijf Belkin... de Nederlandse Wederploeg waar de Rabobank door alle dopingperikelen vanaf wilde... nu wel gaat sponsoren... Um, Egon, waar hij werkt dus, uh, sponsort Ajax. Die ploeg is vandaag weer aan de voorbereiding op het volgende seizoen begonnen. En dat is natuurlijk ook leuk om het over te hebben. En dan was mijn gast zelf vorige week nog nieuws... toen hij aankondigde over een half jaar te stoppen met zijn baan als directeur communicatie. Jan Dries, hartelijk welkom in Casa Luna. Yeah, um, ja, We Beginnen we maar even met het grootste nieuws. Uh, dat volgen wij natuurlijk ook. He. Ja. Het nieuws van uh, Nelson Mandela ligt in kritieke toestand, zoals dat dan genoemd wordt, ja. eh, in het ziekenhuis. Nu echt... Ja, ja, nu echt. Nu, nu wordt hij waarschijnlijk ook niet meer beter. Uh, op, met welk gevoel volg jij dat nieuws? Het is... Uh... En zal een historische gebeurtenis zijn, zeker in Zuid-Afrika. Ik denk dat de vader des vaderlands diegene die de, de, de, de apartheid heeft afgeschaft. Die daar echte democratie heeft gebracht. Die een held is voor alles wachten in Zuid-Afrika. Een voorbeeld. Dat als die overlijdt, wat gebeurt er dan? Wat houdt het land het rustig? En je ziet nu al de eerste massages in die richting gaan. Ik denk dat die angst ook wel overheerst... Wat gebeurt er na, Mandela? Dat is ook wel de vraag die ik heb. Uh, blijft, het, blijft het zoals het nu is? Uh, Langzaam maar zeker op weg naar een betere democratie... en gelijkheid tussen zwart en blank? Uh, of of uh, uh, gaan er toch rellen uitbreken? En, en, en dit zijn toch momenten die uh, geschiedenisbepalend zijn. Ja. Verwacht jij die rellen inderdaad? Ik denk dat daar serieus rekening mee wordt gehouden. En je merkt het ook aan de manier waarop de publiciteit gaat. Je ziet nu al de eerste oproepen ook van de familie om toch vooral rustig te blijven. Uh, en om het uh, respectvol en, en, en met eerbied te doen. En dat soort oproepen worden natuurlijk niet voor niks gedaan. Ja. Jij hebt hem vier keer, als ik goed gedeeld, een vier keer ontmoet. Ik heb hem verschillende record... keren mogen ontmoeten ja. en twee keer mogen interviewen. Ja. Uh, maar met, wat is jouw eigen gevoel dan op dit moment daarbij? Voel je dan nog een speciale band? Nou ja, ik heb vorige week uh, uh, toch eens even weer in de foto's zitten, zitten grasduinen. Toen, uh, toen al die berichten weer opkwamen. En ook wel een mooie foto weer gevonden. Waarin ik uh, met de eerste parlementaire delegatie. Die begin jaren 90. Ik denk zelfs in 92 al. Want we hadden als Nederland een hele goede band. Met de uh, apartheidsbeweging, het ANC. Dus Anti-apartheidsbeweging. Anti-apartheidsbeweging, <laughs> ja. sorry. En toen zijn, wij, toen zijn we met de parlementaire delegatie. Waaronder uh, Jaap Toop Scheffer en Wijsglas. En ook uh, Maarten van Traan. Zijn we naar het ANC-hoofdkwartier geweest. Uh, waarin we ik denk als een van de eerste parlementaire delegaties toen um, uh, hem ontmoeten en ja dat was toch een indrukwekkend moment hè? dan ja. die zo... Want jij werkte toen bij Den Haag vandaag nee of dat ik, toen al bij Brandpunt ik, ik denk dat dat een van mijn allereerste reportages moet zijn geweest voor Brandpunt okay. dus dat is in die jaren dat is 91 geweest denk ik ja en, uh, en en toen kwamen jullie daar bij Mandela aan met die parlementariërs ja en hoe ging dat toen ja, dat is een, uh, uh, een indrukwekkende ontmoeting uh, geworden. Uh, waarin die En dat heb ik wel bij meerdere meegemaakt. Uh, van, dat, van dat soort natuurlijke leiders. Een enorm gezaghebbende uitstraling heeft. Je ook alle aandacht geeft van de wereld op het moment dat je met hem praat. We hebben ook weer onlangs mee mogen maken... toen ik in november Clinton naar Nederland mocht halen. Uh, die mensen die zijn een en al aandacht voor diegene die ze interviewen op dat moment. En dat is wel een bijzondere ervaring... Maar hoe lang duurde dat gesprek? Want er stonden wat mensen omheen. kan nooit een heel lang diepte interview. Maar je hebt die een, foto op dat, Twitter gezet. Ja, dat was niet een heel lang gesprek. Ik denk dat dat een minuut of tien uh, zal zijn geweest. En ook uitgezonden natuurlijk daarna. Maar ik heb daarna nog een gesprek met hem mogen voeren. Dat was een gesprek. Dat zal me langer heugen. Hm. Uh, dat was een, uh, zoals gezegd, een mooi zittend gesprek. Uh, en ook voor brandpunt. Ik kwam toen aan bij het ANC-kwartier. Uh, hoofdkwartier. Hoeveel uh, later was dat? Uh, dat zal een jaar of zo later zijn geweest. Hij uh, was nog steeds chairman of die ANC. Dus hij was nog geen president. En ik kwam daar aan met de correspondent uit Zuid-Afrika. En wij melden ons toen. En toen zonder parlementaire delegatie. En dan heb je toch een andere positie natuurlijk. Ja. En uh, ja, wij komen hier voor Nelson Mandela. naar afspraak. Nou, de eerste mevrouw die daar zat aan de bar Die zei, wij beter van niks. Hoezo een afspraak met Nelson Mandela? Dus die correspondent zegt, ja, dat, je, moet 100, je moet 100 dollar betalen. Oh, ja, afspraak met Nelson Mandela. En van kom je in de lift. En daar staat ook iemand in de lift en die eigenlijk helemaal niks. Geen afspraak met Nelson Mandela. En die weet ook niet welke floor, naar welke vloer we moesten. Dus ja. dat was toch dat was dat de tweede keer. 50 dollar betalen. Oké, okay, 50 dollar betalen. En je komt op die vloer. Dus, dus de derde etage uh, aan. En daar zit weer iemand achter een grote tafel. En weer zegt mijn correspondent Je moet 100 dollar betalen. Dus... Ja, uh, jong en, en, en, en, en kritisch journalist. Dus uh, uh, ontmoeten Mandela voor de tweede keer. En mijn eerste opmerking is. Ja, is het nou niet schandalig dat ik hier 2500 uh, euro moet of, doen in dollars moet betalen. Om überhaupt het gesprek aan te gaan. Uh, in die heel rustig zegt. Young man, um, this is the way they earn their money. Um, and that's uh, no bribery. Uh, but they have no income. Ja. Dus toen realiseerde ik me. Daar en ter plekke en voor de rest van mijn leven dat je uh, culturele verschillen hebt. En dat die culturele verschillen uh, echt een hele andere kijk op de werkelijkheid kunnen hebben. Dus je moet. Dat had je altijd... daarna nog niet uh, als journalist gemerkt. Nou ja, dat. Kijk, die vooringenomenheid. Dat wij gewoon spreken over smeergeld en, en, en, en, en omkoping. En dat je mensen op die manier. Dat was toch het eerste wat mij, ja. ook in mij opkwam. En als dan zo iemand tegen je zegt, luister eens even hier, dat heeft niks met smeergeld te maken. Dat is de manier waarop ze hier hun inkomen bij elkaar vergaren. Uh, toen heb ik me wel gerealiseerd dat je, uh, je je altijd moet verplaatsen in de ander. En vanuit die ja. positie en die cultuur ook. En de ervaring en de hele perceptie moet redeneren over de werkelijkheid zoals wij die kennen. En waar ging dat interview vervolgens over? Nou, dat ging natuurlijk over zijn aanstaande presidentschap. Um, en ik heb daarna ook wel in de opwinding van natuurlijk... Dat eerste, de eerste confrontatie die niet al te plezierig was over uh, het smeergeld... Yeah. Uh, dat ik had moeten betalen. Ik had een ingewikkelde, ik was toen heel jong verslaggever... en, en net beginnend voor Brandpunt, uh, moeilijke vraag bedacht... Uh, over wat hij vond van een uitspraak van toen president de klerk. Yeah. En ik begon ook dat interview met veel camera's en een techniek die erbij was... met de mededeling mister de Klerk... Oh. En so, ik, noem hem. ik so, hei, Mandela, noemde hem, ze noemde Mandela Mandela, Mr. de Klerk. En niet één keer, maar ik herhaalde mijn vraag. Ik zei, sorry, I have to start again. En Mr. de Klerk. Hij zei, <laughs> Is this a joke? En hij werd er kwaad. Ik zei: Nee, nee, sorry, <laughs> ik vergis me. Ik, uh, maar ik had hem dus twee keer Mr. de Klerk genoemd. Ja. Um, dat heeft hier ook uh, natuurlijk, want ja, jij bent met een grote crew ook uh, massaal de bladen gehaald en toen ook privé. En. Ik denk jaren later ben ik hem tegengekomen. Ik was toen in de gezelschap van uh, Ruud Lubbers in Davos. Op een glibberige. Ruud gaat zelfs. Nou, dat was, was niet... toen bij de top, uh, de economische uh, oh, top. Ik top, denk meteen uh, aan één van in, in, in, in Davos. Nee. En wij liepen over een heel glad pad naar dat conferentiecentrum toe. En aan de andere kant kwam uh, Mandela aan. En uh, uh, wij liepen naar elkaar toe. Hij begroette natuurlijk uh, allereerst de premier uh, Lubbers. Uh, en zich realiserend dat Nederland, Nederland, uh, en dat, die kost, dat ik daar dus bijliep, zei hij: Ah, mister de Klerk. Hoeveel jaar later was Ik denk dat dat een jaar of twee jaar later was. Na al die, nou ja, ik, ik misschien wel honderden interviews die hij gegeven had. Ik dat nog. Nou ja, dus, dus door zo'n stomme vergissing was er toch iets blijven hangen. En. Dat, dat moment zal ik ook nooit vergeten. En nou, dan is het in ieder geval ergens goed voor geweest. Jeetje. Maar even terug naar die aandacht van die man. Want het eerste interview was dus met uh, al die parlementariërs eromheen. Dus dat is lekker ja. uh, druk. Ja. Word je snel afgeleid. Maar hij focust. Ja. Je hij ziet het hij van, geeft je het gevoel... Je ziet het zelfs je... op die foto die ik, die ik getwitterd heb. Het is een, uh, een intens moment van aandacht die totaal is. Uh, waarin je de indruk hebt dat je met z'n tweeën op de wereld bent... En dat heb ik bij Blair heb ik dat mogen meemaken. Bij Clinton heb ik dat mogen meemaken. Bij, uh, bij, maar... bij, bij, zelfs bij Arafat uh, had je dat. Had, had, en wat zegt die... dat dan? Wat is dat dan? Dat heeft iets speciaals. Dat, dat die, die, dat, dat... Ik, ik heb wel in die jaren. Ik heb veel van leiders mogen interviewen voor Brandpunt en Netwerk. En die hebben een speciaal soort van totaal contact. Uh, Ontmoeten veel mensen. Maar op het moment dat je er echt bent uh, voor de ander, dan is er. Echt contact. En communiceren ze dwars door die camera heen. En dat geldt altijd voor leiders? Of, of, De, niet of altijd. Je hebt leiders die dat natuurlijk niet hebben. Ja. Uh, uh, uh, maar, maar het maar, is het maar grote een leiders. kenmerk die, van leiderschap. Nou, die zichzelf in. in, in, in, in verkiezingen en die zichzelf gevormd hebben... en die gezaghebbend zijn geworden... en die een bepaalde uitstraling... Ja, die, die, die, die hebben werkelijk aandacht voor de ander. Maar kijk, als je mij uh, nou ja, zeker een aantal jaar geleden vroeg... van wie zou jij nog graag willen ontmoeten in je leven... dan is dat Mandela. Ja. En volgens mij is dat heel erg cliché... want dat geldt voor heel veel mensen. het dus is niet een originele gedachte... maar het was voor mij wel iemand waarvan ik dacht... jeetje, later dacht ik, toen misschien nog ook. Maar goed, in ieder geval... Uh, Jij hebt nog gezien. Ik wil toch graag denken dat hij nog net iets bijzonderder is dan Arafat en Clinton en Blair. Wat, wat maakte die man nog unieker? Of was dat toch niet? Ik, nou ja, ik heb, zoals gezegd, ook die merkwaardige confrontatie met hem gehad. Dat waarin hij werd. even boos werd en, en, en geïrriteerd. Waarbij je ook een andere kant natuurlijk ziet van een, van een persoon. Het is ook maar een mens, hè? Het is ook maar een mens. En we moeten ook niet vergeten, dat, dat, dat mag gezegd worden... dat hij natuurlijk ook niet voor niks in de gevangenis terechtgekomen is. Ja. Ooit begonnen, op een vreedzame manier, met de apartheids, anti-apartheidsbeweging. Maar maar daarna toch al heel snel overgeschakeld in, het, in de militante ja. kant daarvan. Toen bleek dat die ge geweldloosheid steeds met een dat... wapenstok neergeknald ja, dat werd. Dat werkte niet, werd. dus om die vrijheidsstrijd, maar ja, sommigen noemen het ook uh, natuurlijk terroristische aanslagen te plegen, uh, waarbij doden zijn gevallen. Ja. Waarbij... Maar die vraag was, wat, wat maakt hem nog bijzonderder in de ontmoetingen? Ja, dat is natuurlijk toch de geschiedenis. Dat is de betekenis. Dat is de, de, de, je, we hebben allemaal hem gezien. Hè? Dat hij uit die gevangenis kwam lopen. En dat, die, ja. dat, dat pad, het is natuurlijk het verhaal wat er omheen hangt. Maar het is niet het aura wat om hem heen hangt. Het gevoel dat hij meebrengt. De trilling misschien wel die om die man heen hangt. Nou ja, dat is, dat, dat, daar ben ik mee begonnen. Dat is die... Ja, maar dat hadden ze allemaal. Maar ik wilde dat hij nog specialer is dan al die anderen. Maar dat is niet zo. Dat, heb ik zo dat is niet, mijn romantiek. Dat, dat, heb ik, dat heb ik zo niet ervaren. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat vond ik bij Clinton meer eerlijk. Echt Echt? Ja, ja, sorry, ik kan echt niks zo doen. Ook een leuke man hoor. Ja, ja, ja. Maar daar hebben we het dan later nog wel eens over, over die Clinton. Um, ik, ik vroeg je toch ook nog, en daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad... of naar jouw, specia naar jouw persoonlijke gevoel op dit moment... of dat nog op de een of andere manier beïnvloed is door die ontmoetingen hij op sterven ligt. Ja. Ja, doordat je een aantal keren in het leven, hoe kort dan ook natuurlijk, uh, uh, de situatie gedeeld hebt, is er iets persoonlijks ontstaan. Uh, ja. En ben je meer, denk ik, dan iemand anders geïnteresseerd in de huidige situatie? En volg je ook nauwgezet? Uh, de eerste tweets net dat hij al overleden was, kwamen alweer langs. Uh, op de weg hier naartoe heb, heb ik dat bekeken. Uh, ja, je volgt het met, met, met bovenmatige uh, belangstelling. Uh, dat, dat, dat gaat niet meer weg als je zo'n zo persoonlijke ontmoetingen hebt gehad. Dan, dan is dat ook een stukje van jezelf geworden. En zou het je ook nog verdriet doen? Nee, kijk, hij is op leeftijd. Hij heeft een fantastische uh, afsluiting van zijn leven mogen hebben. Zeer betekenisvol geweest. Dus uh, nee, persoonlijk verdriet, dat is niet aan de orde. Uh, ik wil toch eigenlijk nog even weten wat die Clinton dan specialer maakt. Ik ben toch van mening veranderd. Waarom is hij bijzonder? Ik heb uh, ook Clinton een aantal keren mogen interviewen. Uh, van New Hampshire uh, tot, aan de, tot aan de rand van Kosovo en, en Macedonië. Uh, waar hij een vluchtelingenkamp toen bezocht uh, na de oorlog in, in, in Kosovo. Maar onlangs uh, op uitnodiging van... ik ben voorzitter van de Bond van Adverteerders in november... ook hier in, Amst of in Amsterdam. Ja. En um, uh, daar kwam de hele motorakkeed aan. De presidentiële uh, motorakkeed. Uh, die... Uh, de hele spanning opvoert uh, op zo'n moment. En dan is hij daar. Dat is dat op... motor? Okay. Ja, de, de, de, de, de hele serie met politie daarvoor. Oh, al die okay, zwarte yeah. auto's, he, yeah. De zwarte auto's. De, de, de hele presidentiële stoet. En um, op het moment dat hij dan uitstapt en hij komt naar je toe, dan is hij zo uh, I'm told that we, we met before. And I remember that moment. Uh, en dan vertelt hij over Kosovo en, en dat we elkaar daar ontmoet hebben. En hij begint heel persoonlijk te praten. Na, over, over de relatie die je dan samen hebt, waardoor ook een interview later op het podium in een zaal van 2700 man zaten heel natuurlijk is en je echt een conversatie met iemand kunt hebben. Maar zou dat geen trucje zijn? Nee, ik denk. Um ja, daar zit heel veel omheen. De voorbereiding is perfect. Je praat met een advanced team... wat speciaal dagen van tevoren al komt. Die hem heel goed brieft. Dus hier was wel een hele goede voorbereiding. Maar daarna krijg je ook een brief... waar een heel aantal persoonlijke dingen in staan. En dan natuurlijk zit er een team omheen. Maar daar staan toch zaken in. Die heeft hij toch zelf moeten, moeten melden. Ja? Zeggen, ja, dat is wel bijzonder. Ja. Toch weer even terug naar Mandela. Je hebt Winnie ook wel eens gesproken. Winnie, maar niet Mandela. Hè? Dat is een tweede, zijn tweede vrouw. Ik, ja. uh, ik mocht jaren later... Dus uh, deze interviews die hebben plaatsgevonden begin jaren negentig. Ik denk dat dit eind jaren negentig moet zijn geweest. Toen was de Truth and Reconciliation Commissie. Dus die, die commissie van Desmond Tutu. Die in een uh, kleinschoolgebouwtje. In, uh, in, in een buitenwijk van, uh, van, van Johannesburg. In een boven, gewoon in een klaslokaal uh, zat. En waar ze de geschiedenis, de revue lieten passeren. En uiteindelijk ook tot tot uitspraken zijn gekomen. Toetoe zat dat voor. Tussen de middag sliep je op een bankje in een van de gangen, waar iedereen gewoon langsliep. En ook de journalisten. En iedere middag om twaalf uur, dan stopte alles. En dan ging Tutu een uur slapen. Uh, en daar liep iedereen omheen? Daar liep iedereen gewoon omheen. En iedere middag... Uh, Had hij geen lag... kamer of zo, die man? Nee, nee hij lag het was een heel. En hij sliep uh, gewoon Want Hij was natuurlijk toch ook, ook oud. Ja. En, en wilde die, dat rustmoment hebben. Dat nam hij daar ook gewoon. Maar in die, uh, in die, in die tijd werden ook, dat, ook, ook die, die zittingen werden iedere keer uitgesteld. En, en het ging toch wel op het eindmoment. Wat, wat gebeurde... En wat is het oordeel over de vrouw van uh, Mandela, uh, Winnie Madikizela-Mandela? Die werd beschuldigd van het uh, vermoorden van Stompie, een, ja. uh, een, een, een, een zwarte jongen die. Uh, waarvan gedacht werd uh, in die tijd dat hij verraad had gepleegd. Ja, uh, door uh, haar voetbalteam uh, was dat. Uh, ja, dat, dat, de, de, de verzetsbeweging heette heet United Mandela Voetbalteam, herinner ik ja. me. Maar um, uh, ik ben toen naar Soweto gereden, zwaar bewaakt in een, in een, in een, in een wagen. Uh, toen we betaald natuurlijk uiteraard door de KRO. Uh, kwamen in een, in, een, in, een, in een toch wel heel gevaarlijke wijk terecht... waar het huis van de Mandela's dan stond. Het nou, is een groot woord, hè, huis, maar het waren ja. kleine kamertjes bij elkaar... En Winnie-Marie Mandela stond daar gewoon buiten uh, te koken. Uh, was daar een vuurtje aan. En ze waren nog niet gescheiden toen? Nee, toen waren ze niet gescheiden. Hij heeft ook gewacht tot ze veroordeeld is. En daarna is uh, pas die echtscheiding in gang gezet. Zij heeft ons ontvangen. Uh, zij heeft getwijfeld of ze het interview moest doen. Maar toen we eenmaal zeiden: van, We komen uit Nederland. En, en leg nou uit wat hier precies gebeurd is. Heeft ze dat ook gedaan. Het is een, uh, een indringende uh, reportage geworden toen. We zijn. Ze heeft, Even ons kort, het, want je... nee, ze heeft ons rondgeleid door dat huis. En ze heeft ook laten zien waar uh, Stompi uh, dan, dan uiteindelijk ook... Uh, uh, waar het allemaal gebeurd was. En ze heeft vrij emotioneel ook uitgelegd... jullie kunnen je niet voorstellen hoe die vrijheidsoorlog was in die tijd. Dat was gewelddadig. Daar, werd, da, daar was dood en moordslag. En daar, daar, daar waren uh, uh, uh, uh, uh, uh, moorden bij betrokken. En, en ze heeft dat emotioneel gezet. is uiteindelijk natuurlijk ook voorwaardelijk veroordeeld... Uh, uh, daarvoor, um, uh, maar ik, uh, ik moet zeggen dat ze op dat moment ook heel eerlijk uitlegde uh, hoe die situatie was en in wat voor onmogelijkheid zij was, verzetsrijster en, en, en, en daardoor is zij ook de tweede vrouw van Mandela geworden. Maar ze, en ze gaf het dus toe dat ze hem vermoord ja. had laten ja. of nee, zelf misschien nou ja, ze niet. Zij niet dat zij dat gedaan had, maar ja. dat je de situatie moest zien in het licht en de context ja. van, van die tijd. En ze maakte en, een oprechte indruk. Ja, ik denk dat dat een heel eerlijk verhaal is. Ja. Ik, ik, ik, ik begrijp ook goed dat als je in die situatie zit... Uh, en een vreedzame oplossing... want dat heeft in, in eerste instantie hebben ze dat geprobeerd... en dat lukt helemaal niet en je voelt dat onrecht... Uh, dat je dan toch naar andere middelen gaat grijpen. Het ja. is een begrijpelijk een begrijpelijk iets. Ik begin ook over haar, omdat zij ook weer bij Mandela... op bezoek is geweest nu, hè? is naar het gegaan. gaan. Ik dacht dat ja. zij uit elkaar gegroeid waren, dan, maar, maar dat vond ik wel bijzonder. Hij is wel opnieuw getrouwd, maar, maar de, de relatie is altijd gebleven. Ja. ja. Nou ja, we, we moeten het afwachten. Hoe, ja, hij zal waarschijnlijk niet zo. Ja, we zitten even naar teletekst te kijken. Maar daar is, er is, is er nog geen, uh, ja, nog geen bericht gekomen. En dat zal, ja, dat zal ook wel toevallig zijn als het nu gaat gebeuren, maar... Uh, ja, dat voor, voor wat betreft uh, Nelson Mandela. Jan Driessen is uh, vannacht de gast in Casa Luna, uh, tot twee uur. Hij is uh, nog tot eind van dit jaar... directeur communicatie van verzekeringsmaatschappij Egon. Als u meer wilt weten over Casa Luna, dan kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgen terugluisteren. U kunt de podcast. u kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ook kijken naar de Facebook-site van Casa Luna, trouwens. Um, Jan Driessen, Egon... Daar werk jij bijna 14 jaar en daar ga je mee stoppen, maar uh, dat ben je nog wel ja. directeur. En Egon is nog wel de sponsor van Ajax. En, en Ajax Zeker. is vandaag begonnen en met de, de training gods, en toch zo'n sponsor. Ja, het paar hè? keer kampioen geworden, ja, maar uh, drie keer en de vierde gaat volgen nog. Hè? Dat, dat moeten we nog even, even ja. afwachten. Maar uh, zo'n zo eerste trainingsdag, doen jullie daar wat mee? Um, nee, daar heb ik niks, niks, niks mee gedaan op dit moment. Uh, wij kijken naar uh, het hele contract. Het is best ingewikkeld om, uh, om, het, om, om dat goed te doen. Maar we hebben toen we uh, Ajax uh, uh, als hoofdsponsor mochten uh, gaan sponsoren, gekeken naar alle groepen. Jij zegt steeds mochten. We wow, ja, mochten dat 12 is, miljoen geven. Nou, 10 miljoen. Nou, mogen nou, dat mogen. is toch, ik vind dat. Ja, ik vind toch dat je dat je. Uh, uh, altijd je moet realiseren dat je een fantastische club. Ik heb het nu ook de afgelopen dagen steeds gezegd. Het is een wereldmerk. Het is een instituut om trots op te zijn. Ja, maar je bezat niet voor. Natuurlijk. Maar als je dat mag sponsoren. dan mag je hm. daar trots op zijn. Goed, maar dus niks maar aan Maar nee, nee, nee, nee. We zijn vandaag wel heel druk bezig geweest met Ajax, kan ik zeggen. Ik heb met mijn hele afdeling sponsoring. en, uh, en, en communicatie bedacht. hoe we uh, dat laatste jaar dat je shirt sponsor bent. laatste seizoen moet ik eigenlijk zeggen. hoe we dat uh, gaan invullen. En welke campagnes we daarop gaan, met welke uitgangspunten we dat gaan doen. En daar hebben we vandaag urenlang over gesproken. Dus we zijn wel met, met Ajax bezig geweest. Ja. Waarom sponsoren jullie eigenlijk zo'n club? Waarom doet zo'n verzekeringsmaatschappij dat? Nou ja, dat, Zoals iedereen uh, zoek je naar emotie uh, rond je merk. En, en, en hoe saaier eigenlijk je producten... Uh, hoe, hoe meer emotie je daarbij moet hebben. Dus jij zegt zijn, dat uh, ja, dus je vindt nou het ja, saai. Zakelijke, hè, dus zaak, financiële producten zijn, zijn, zijn niet echt uh, iets waar je nou de hele dag... Ze zijn niet sexy. Ze zijn heel belangrijk. Uh, daar moet je ook vooral heel veel aandacht aan besteden, ook zelf. Maar het zijn niet producten waar je nou meteen een heel fantastisch beeld of verhaal bij hebt. Ja. Dat verhaal kan wel toegevoegd worden... Althans in de tijd dat wij daar nou zochten. Door bijvoorbeeld schaatsen. Wat hebben we 25 jaar gedaan. Ja. Dat was, dat was, daar waren we helemaal mee verbonden. En, en dat kan ook met Ajax. Maar dat is maar maar een totaal ander merk. Maar, natuurlijk. Maar het, met, met, met, met het schaatsen konden we uh, niet uh, 24-7... en niet, uh, niet 12 maanden uh, per jaar natuurlijk ja. de, de exposure halen. Dat was alleen in de wintermaanden was geweldig. En wij wilden, het was 2007 toen we deze onderhandelingen startten... Het was voor de crisis. Het was uh, de tijd dat we uh, met heel veel vaart uh, de wereld wilden bestormen. In China, in India, in Japan, in Brazilië, in, in Midden-Europa. Van Turkije tot en met een Polen en Tunesië. En daar kun, je zo n, zo n daar kun je zo'n merk kun je binnenkomen als en zeggen, ik ben van Egon. Maar dat zegt natuurlijk heel weinig. Wij zijn van Ajax. Zegt, maar als je zegt, ik ben, ik ben, ik ben van, van Ajax, dan natuurlijk wel. Ik heb het zelf mogen meemaken. Ook als verslaggever van Brandpunt. Kochten wij op Schiphol altijd tien Ajax-shirts. Daar zetten we dan de vervalste hand. Handtekening in het vliegtuig op van Marco van Basten. En, en dan kom je overal binnen. En daarmee denk ik dat ik tot aan Arafat ben gekomen. In plaats van smeergeld betalen, betaalden we dan. Met een die, shirt. Met een Ik heb daarna Marco van Basten wel trouwens excuus gemaakt voor het feit dat we dat een gedaan handtekening. hebben. Uh, maar. Uh, je, je zegt dus wij hadden dat, dat nodig, We daarvoor 25 jaar de Sportbond. Jullie doen ook de Roeibond. Het is allemaal een hele andere... Kijk, sport, dat gaat ze, leuke, leuke jongens en meisjes, allemaal vriendelijke types. Ajax, een beetje arrogante club toch? Nou, dat vind ik eigenlijk niet uit. Vind je dat niet? Nee, oh. ik denk dat dat een beeld uit het verleden is, eerlijk gezegd. Uh, uh, ik loop achter. Yeah. Maar in ieder geval is de uitstraling totaal anders. En dan heb je ook nog de Roeibond, die door jullie gesponsord wordt... waarvan ik de uitstraling niet eens ken. Ja. Heeft dat ook nog zin om de roeiers te sponsoren? Dat doen we met hele andere overwegingen. Namelijk arbeidsmarktcommunicatie. Uh, wij zoeken naar mensen die um, uh, in die studentenwereld uh, ambitieus zijn. Goed kunnen leren. Daarna sportief zijn. Uh, de zaken heel goed kunnen plannen. En we hebben gemerkt uh, dat die studentenroeiverenigingen... Uh, een fantastische kweekvijver zijn van nieuw talent. Ah, okay. Dus wij zijn eigenlijk begonnen, niet vanuit sponsoring... maar van arbeidsmarktcommunicatie uit... om die verschillende roeiverenigingen aan ons te binden... Uh, door de Egon Bestuursbokaal te introduceren. En we beoordeelden, uh, en dat doen we nog steeds... Uh, die studentenroeivereniging op alles behalve hun sportieve prestaties. Dus hoe hebben ze hun, hoe het goed, uh, hoe, hoe, hoe, hoe kijken ze naar hun materiaal, hoe doen ze aan talentbeheer, hoe zorgen ze dat ze de mensen binnenhouden. En die hoe, mensen die dat goed doen krijgen geld voor jullie? Of? Die krijgen een, een, een, een grote acht, en dat is een grote, een grote roeiboot, zeg ik er maar bij. Ja. Dat is een flinke prijs, want het kost ongeveer 30.000 euro, dus iedereen doet zijn best. Maar daarmee hebben we dadelijk bij heel veel, we hebben er vijf weg mogen geven inmiddels. En toen op een gegeven moment boekelde een race zich terug als, als hoofdsponsor. En we voor een relatief zeer laag bedrag hoofdsponsor konden worden. Wat is een heel Ze, laag bedrag? Nou, dat gaat om tonnen in plaats van miljoenen. Ja. He, dus dat, dat, dat gaat voor een verzekeraar zeggen, was dat Ach, heel makkelijk. En nee, het ik is niet een, eens. En, en, maar het is wel een sport die heel veel herkenning geeft, uh, ook met het schaatsen. En dit weekend bijvoorbeeld is, zitten, we, zitten we met de Hollandbeker... en op vrijdagmiddag um, uh, met de City Row... Rowing in in Amsterdam op de Keizersgracht. En dan zal Frank de Boer, maar ook Edwin van der Sar dus ook van Ajax, ja. gaan dan voor het eerst ook roeien in hun leven. Okay. Dus, dus zo kunnen we verbindingen leggen. Maar dus wat je erin stopt, dat krijg je zeker ook meer terug. Dan, dan ik had verwacht. En bij dat roeien krijg je ook personeel binnen? Uh, medewerkers. Medewerkers. Dat is ook een oud woord. Zeg. Dat is een heel oud woord. <laughs> ja. Ja. Maar. Uh, we weten waar we het over hebben. Ja. En, en Ajax, 12 miljoen per jaar of 10 tot 12 miljoen? We hebben dat in 2007 natuurlijk heel goed onderzocht, hè, wat het ons oplevert. Maar zeker in relatie tot wat we betaalden voor, uh, voor het schaatsen. Uh, uh, en de exposure die je ervoor krijgt, de deuren die het opent over in de hele wereld eigenlijk. Heeft het ons veel meer opgeleverd dan ik in eerste instantie uh, had, uh, had, had bedacht. Waarom stoppen jullie dan? We stoppen omdat uh, de huidige tijd dat dicteert. Uh, uh, tw in twee opzichten, eigenlijk. Allereerst maar, maar dat zou betekenen, als ik je even mag onderbreken, dat eigenlijk geen sponsor meer krijgt. Nou ja, maar je hebt andere bedrijven die in een andere situatie verkeren. In een andere daar tijd leven. In andere tijd leven. Maar de financiële instellingen na de crisis. die moeten kostenbewust zijn. Wij zijn daar heel scherp in. binnen, binnen Egon op dit moment. We draaien elk dubbeltje om. En dat moet ook. Dat, dat, dat dicteert de huidige tijd. En als je dat ook als cultuur hebt. dan is het heel vreemd om nog dit soort bedragen. aan sportsponsoring uit te geven. Ja, maar als je dus, er meer voor terugkrijgt, dan is het niet raar, toch? Ja, maar het is in de beeldvorming is dat wel raar. Er is ook een tweede reden. En dat is dat... Uh, bedrijven, uh, en daar heb ik het onder andere... met Clinton over gehad toen... Dat, dat, dat, dat, dat die ook een maatschappelijke... rol van betekenis moeten gaan vervullen. Dus bedrijven, die waren er vroeger... voor medewerkers en voor hun klanten en voor hun aandeelhouders... maar die hebben nu ook een bredere... betekenis te nemen in de maatschappij... in de wereld, om die wereld te verbeteren. En je ziet hele grote bedrijven, als Unilever... als DSM, als, uh, als Coca-Cola... Uh, die nog alleen maar... die zaken omarmen, die de wereld verbeteren. En dan kun je zeggen, ja, dat doet sport toch ook. En dat is ook zo. Uh, maar, maar, maar ik heb het hier echt over zaken die een betere wereld creëren. Noem daar eens een voorbeeld creëren. van. Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij, bij Unilever, die de KNVB altijd sponsorde en het NOC, die zijn nu het Wereld Natuurfonds gaan sponsoren. Uh, dus dat is, een, dat is een echt een heel daadwerkelijk concrete situatie. En krijg je daar dan ook veel voor terug? Dat is lastig, is dat maar terug, omdat met dezelfde impact... Imago. Nou ja, je, moet het, je moet het heel goed gaan activeren. Uh, en bij Egon zijn we nu aan het, aan het nadenken... Uh, wat er na Ajax uh, passend bij de visie van ons... Uh, mensen helpen, in hun kracht zetten, betere toekomst geven... wat daarbij passend uh, een maatschappelijk doel zou kunnen zijn. Dus Egon gaat zich terugtrekken uit de sport? Wij gaan ons terugtrekken uit, uit, uit, uit de, de, nu de voetbalsport. Dat hebben we ook gezegd. We blijven nog twee jaar partner van Ajax. Maar de shirtsponsoring dat neemt af. Het roeien is een hele kleine vanuit arbeidsmarktcommunicatie. Maar wat er gezocht wordt is toch een, een, een betekenisvolle relatie aangaan. Met een goed doel of met, een, met zelf iets bedenken. Wat wereldwijd ingevuld kan worden. En het is nog niet duidelijk wat het wordt? Daar beginnen de eerste ideeën van te uh, ontstaan. Oké, okay, dus uh, hadden we uh, nog een uh, aanleiding om jou uit te nodigen. Wat dan voor ideeën? Uh, laat ik dat nog niet zeggen, daar komen allerlei bureaus op je af. Maar we zijn met een groep bezig om daar, uh, om da om daar uh, invulling aan te geven. Oké. Okay. We gaan even wat muziek uh, beluisteren. Daarna komen we nog even op dat Belkin terug. Want het is toch interessant waarom zo'n bedrijf dat dan wel weer gaat sponsoren zo'n wielerploeg, terwijl de Rabobank eruit uh, stapt. Dus dat vind ik toch nog wel interessant. Maar eerst even de muziek die jij hebt meegenomen. Ja, is dat? jullie vroegen muziek mee te nemen. Uh, ook voor zo'n avond. Ik heb hier twee, twee mensen die Jacques Brel zingen voor me liggen. Oh. Um, Jan Mesdag, uh, helaas veel te vroeg overleden. Was een, uh, een zanger, een, een, een, een, een, een musicalster. Uh, voor mij toen een voorbeeld in mijn jeugd. Uh, een, jonge, een jonge Wim Zonneveld. Uh, leuk uitziend, uh, vertrok naar Amerika, op en neer, succesvol. Uh, was, stond op het punt om door te breken en kreeg toen aids. En uh, uh, zijn laatste wens eigenlijk was uh, om Jacques Brel te zingen. En dus net, eigenlijk een maand voordat hij overleed. Is deze, is deze CD uitgekomen? Jan Mesdag zingt Brel. Is natuurlijk een fantastische. Is een ook van de beste vertolkingen van, van, van, van, van Brel. En hier ligt ook Jeroen Willems. Oh. Ook onlangs overleden, de ja. acteur. En ook die heeft een ja, fantastische mooi. CD. Met uh, Lieve Jan voor je verjaardag van Jeroen. Um, dus ja, het is wel heel bizar dat deze twee grote talenten. Uh, alle twee Jacques Brel gezongen hebben. We gaan nu luisteren naar. Jan Meester, Dan doen we Jeroen uh, Willems in de tweede uur. Heel goed. Je bemint, zingt en lacht Met z'n tweeën als dol Maar dan komt zwart de nacht En in het bed triest en hol Vind je jezelf Alleen. Je leeft groot, je bevecht met z'n tienen de tijd. Maar na het zinloos gevecht aan het kruis van de spijt, vind je jezelf alleen. En je danst en je viert met z'n honderden bal Maar als het morgenlicht keert en het bier smaakt naar gal Vind je jezelf alleen Je bent sterker dan zij, je bent duizend man sterk Maar aan het slot knielend wij de twee Duizendste zijn. Vind je jezelf? Alleen? Lach maar met een miljoen om die andere miljoen als je te lachen gedaan voor de spiegel gaat staan. Vind je jezelf? Alleen? En met duizend man rees je naar de top van het geluk. Maar in panische vrees dat het voorbij gaat of stuk. Vind jezelf alleen. Eén van honderd raak jij zonder reden beroemd. Was het toeval voorbij, men jouw naam niet meer noemt. Vind je jezelf alleen. Met die man toegedekt in het bed van de macht. Maar je aanhang vertrekt en ontdaan van die kracht. Vind je jezelf alleen. Je wordt oud, je verslijt met z'n tweeën in sleur. Maar als hij met de tijd grijnzend klopt aan de deur, vind je jezelf alleen. Radio 1, Casa Luna, Klaas Truppsteen. Ik ben gast Jan Driessen, directeur communicatie bij Egon. En de vraag die ik net had opgeworpen... Ja, dat is een beetje, beetje speculeren misschien, maar Belkin dat stond vandaag in de krant... dat is een Amerikaans uh, consumenten-elektronica-bedrijf. Uh, uh, hey, uh, gaat de, de ploeg die, voor, tot voor kort, uh, die tegenwoordig Blanco heet... en tot voor kort Rabobank, uh, wielerploeg, uh, gaan ze sponsoren. Nou, die Rabobank is mee gestopt van al, uh, vanwege al die dopingperikelen. Er was net ook weer in het nieuws dat gedoe met uh, Rasmussen. Die hebben ze terecht uit de Tour gehaald, volgens de rechtbank... die er deze keer een uitspraak over gedaan heeft. Maar Belkin, waarom ga je een ploeg sponsoren in een sport... waar zoveel ellende is? Dat is zo'n slecht imago, Een sport die zo'n slecht imago heeft. Ja, dat weet ik niet. Dat zou je, dat zou je aan Belkim zelf moeten vragen. Kende jij het, het Belkim, merk? Nee, nee. Ja, nu wel. Dat ja, nu, dat nu wel. Kijk, dus dat, dat, misschien is wel gewoon de naamsbekendheid retail. Hè? Het is consumentenretail. Dus ik denk dat, dat, dat ze dat kunnen doen. Je zou het ze zelf moeten vragen vanwege de naamsbekendheid. Het is toch een sport. Uh, wel met een verleden, maar nu met een nieuw begin. Uh, met, met jonge mensen die echt geleerd hebben uh, dat dat zo niet meer moet. Dus ik ben ook heel blij dat die ploeg weer een nieuwe en goede sponsor heeft. Laat dat vooropgesteld zijn. Ja. Dus ik denk niet dat ze daar heel veel last van zullen hebben. En dan, maar hoe scha schadelijk is dat dan geweest voor de Rabobank? Nou, voor de Rabobank is het een andere zaak. De Rabobank is in jarenlang verbonden geweest. Ook in verantwoordelijkheid met die ploeg. Hè. De Rabobank ploeg was een onderdeel van de Rabobank. Uh, zat, zat wel heel erg verweven. Wij zijn sponsor op afstand van van Ajax. De Rabobank ploeg was... er zat zelfs een directeur van de Rabobank. Dat was een, een managementteam van de Rabobank. Ja. Dat was een onderdeel van die bank. Ja, dan ben je daar wel heel erg dicht bij geweest. Ook in verantwoordelijkheid. Uh, en, en, en ik kan me dan ook heel goed voorstellen... dat was eigenlijk geen andere oplossing. Dat de Rabobank zei, ja, sorry, maar hier kunnen wij niet, in, niet, niet nee. verder in. Ja. Uh, we moeten hier die verantwoordelijkheid ook nemen. En dit bedrijf staat daar verder van ja, af? Ja, veel verder vanaf. En het is een nieuwe generatie. En ik denk dat... dat, dat uh, deze nieuwe tijd... Uh, er zullen altijd weer, weer middelen opkomen. Uh, uh, en waar ligt precies de grens tussen wat verboden is en niet verboden is? Dat is een lange lijst aan het worden. Uh, en allerlei uh, uh, stoffen die daar dat. Maar ik, ik ben bij heel veel sporters op de kamer gekomen. En er stonden toch altijd wel heel veel potten van uh, spierherstellende uh, middelen. En vitamines. Bij schaatsers. Bij schaatsers en, en, schaatsers en bij voetbal. Ik ja. bedoel, dat is. En dat doet ook elke sporter. Ik bedoel, dat ja, is niet anders iets wat. Anders red je, anders red je dat natuurlijk ook waarschijnlijk helemaal niet. Maar, maar, dus maar ik denk maar ook dat iemand... we daar op een andere manier naar zullen moeten gaan kijken. Ja, maar even over je maag. Want jullie hebben bij Ajax natuurlijk dat gedoe met Cruijff en Haven gehad. Een grote strijd, enorme stress. Dat uh, was, was, was, was een nare sfeer bij Ajax. Voor- en tegenstanders van Cruijff ja. Vliegen, vlogen elkaar in de haren. Uh, ja. Hoe schadelijk is dat dan? Want uh, je stopt er heel veel geld in, maar je krijgt er alleen maar ellende uit. Later toch nog kampioen worden trouwens. Maar ja, wat, ik net, wat ik net al zei aan het begin. Je, je sponsort uh, om een positieve exposure in een positieve omgeving te hebben. En, en uh, wij hebben ook als ego nooit een keuze gemaakt tussen partijen. En ons ook nooit met dat conflict verder willen bemoeien. En dat doe ik ook nu niet. Maar je kunt wel de waarde van je contract bewaken. En daar mag je ver in gaan. Je maar moet kan je dan, dan zeggen, en... jongens, nu wij leggen ja, anders dan stappen we, op? we hebben we hebben, Wij zijn daar inderdaad ver in gegaan. We hebben op een moment ook gezegd: er moet nu rust komen. En we hebben ook zelfs advertenties geplaatst waarin stond uh, Ajax United. En uh, nu ja, geef elkaar de hand en ja. zorgt dat het weer rust ja, komt. Want, dat, want al die aandacht dat, die, die leiden zo af. Nou, ik denk toch dat het vrij dus uniek was dat we zo'n advertentie... Ja. Ik geloof niet dat dat vaak gedaan is. Maar, maar ik constateer dat in ieder geval daarna de rust weer gekeerd is... en dat de situatie ja, is zo, dat, komt dat komt jullie? Nee, niet alleen door ons, maar ook door dat je gewoon kampioenschappen uh, haalt. En dat vangt de ja. is zijn zijn rustig doorgaat. He, dus de, de, de, de, dat, dat allereerst. Maar ik denk wel dat je als, als sponsor op enig moment mag zeggen tot hier in die veren. Ja, maar zo'n advertentie is natuurlijk gewoon damage control. Hoe kunnen we de schade beperken? Nou, dat was ook wel meer een hele heldere boodschap. Ja, ja, maar dat kan hetzelfde zijn. Het ja. ja, ja. sluit ja. elkaar niet uit. Ja. Het lijkt, lijkt me wel een mooie baan trouwens als directeur communicatie... wel die sporten, op schaatstribunes, voetbaltoernooi. Ja, ik heb uh, fantastische jaren mogen beleven bij Egon. Ja. Uh, eerst bij het schaatsen en uh, daarna uh, nu ook weer vijf fantastische jaren... met, uh, met, uh, met Ajax en het roeien. Um, uh, maar ook met prachtige campagnes die we mogen maar maken. Maar zie je dan veel wedstrijden? Ga je vaak mee uh, ja, uh, door Europa? Ik, mag, uh, ik, uh, ik ben niet een echte voetbalfanaat. Ik uh, ben niet iemand die alle wedstrijden gewoon moet zien dus Sommigen zeggen, je hebt toch wel de mooiste baan van de wereld. Voor mij is het gewoon werken. Uh, en ik kijk daar met wat meer afstandelijkheid naar. Maar juich, maar juich is je dan wel hard? Als... Ik juich ontzettend hard. Was je altijd uh, al voor Ajax? Ook, nee, ik, ik, ik had, dat had ik Hoe ben je eigenlijk voor PSV? Nee, ik, ik, ik kom uit Helmond. Ik was inderdaad voor maar Helmond Sport. Sporten, uh, nou ja, <laughs> zeg. <laughs> Die hadden jullie moeten gaan sponsoren. <laughs> ja, ja, nee, maar goed, dat kwam daarvan. Nee. Dus ik, ik, had, ik, had daar, ik had daar heel weinig mee. Maar ik heb wel gekeken, hoe kun je Ajax maximaal activeren? Activeren. En dat doe je door alle, alle uh, groepen die aan Ajax verbonden zijn. We hebben eerst de, de, de supporters omarmd en een platform geboden. En echt een platform geboden. En dus de voorzitter, de aanjager van de F-site, uh, Joark... die helaas inmiddels overleden is, maar die geeft je de ruimte om in een advertentie zijn mening over Ajax te geven. Zo zijn we begonnen, dat geloven hij niet. Daarna is het een hele goede relatie trouwens geworden... die we met Joak hebben gekregen. Ook met andere supportersverenigingen en ook met supporters home. En daarna ga je alle vrijwilligers omarmen en de oud-Ajax-side omarmen. Kortom, dat was allemaal goed en leuk. en Peter, ook al ben je geen voetbalfan, maar wel mooi werk. Waarom stop je ermee eigenlijk? Dat is een goede vraag. Dank je. Nee, maar dat is, ook, dat is ook lastig. Als je ergens op je, zo op je, op je plek zit. En je houdt van je vak. En de mensen om je heen waarderen dat ook nog. En toch voel je na 14 jaar. En ik denk dat heel veel het herkennen. Op enig moment dat je denkt. Er komt sleetsheid in. Ik hoop nu drie keer in de week. Dat hebben we al zes keer eerder gedaan. Je kijkt naar voren toe. En je zegt. Ik zit nu fantastisch op mijn plek. Maar zit ik dat over 14 jaar nog? En dan ben ik 67. Dan ga je met pensioen. Dan kijk je terug. En een goede vriend van mij. Die een grote reclame. Bureau leidt, ook ons reclamebureau was... die heeft tegen mij gezegd, je moet nadenken over... je bent dadelijk met pensioen, je kijkt terug, waar heb je spijt van? Dat je niet gedaan hebt. En, en dan moet je nu actie ondernemen, want ik ben nu 52... en je kunt nu nog een nieuwe kans. Ik ben journalist geweest. Hè, voor, voor, voor, voor, voor, we zijn samen bij de NCV begonnen ja, in onze, in onze jeugd. Ik ook bij NCV's hier en nu. Uh, Daarna Den Haag vandaag, brandpunt, netwerk, 20 jaar journalistiek. Nu 14 jaar het directeur communicatieschap bij Egon. En wat wil je nu gaan doen? En ik wil nu gewoon uh, voor mezelf uh, beginnen. Ik heb heel veel kantoren langs zien komen. Ik heb heel veel adviseurs. Ik heb heel veel uh, communicatietheoretici gezien. Nou, ik heb heel weinig uh, echte communicatieondernemers gezien... die samen met bedrijven het voor elkaar maken... dat ze uh, die complexiteit van het bedrijfsleven wat het heeft... laten aansluiten bij de nieuwe, moderne eisen... van, van, van deze maatschappij qua communicatie. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je dus bedrijven adviseren om opnieuw te leren praten. Omdat bedrijven lang gesloten bastillons waren... Die, die, die zaken wat mooier konden voorstellen dan zijn. Maar de huidige tijd dicteert dat je instand, dat je interactief... dat je eerlijk bent, dat je een relatie opbouwt met je klant... dat je relevantie toevoegt aan die, aan die communicatie. Wat, je, wat is dat relevantie toevoegt? Nou, Dat het voor jou belangrijk is, dat jij je persoonlijk aangezet dat, dat het voor jou is, Klaas, en niet voor iemand anders. Ja, ja. Dus dat jij denkt... Ja, ik word hier aangesproken, ze kennen mij. Het, het klopt. Uh, en daar heb ik ook heel veel... Dus dan... dat ga je nu doen? Van, ja. Is dat een hele bewuste keus geweest? Lang over nagedacht? Of? Ik heb een jaar lang op het dubben en twijfelen. En dat doe ik eigenlijk tot op ja. de dag van vandaag. Want, wat want wij, makkelijk is dat niet. Wij lazen in quote dat je weg moest. Ja. Nee, ik moet niet weg. Nee. Oh, nee. Hoe, hoe, want wat dat zegt, hè, dat ze sta, daar staat zoiets van Even vrij vertaald. Het ging de laatste tijd meer over Jan Driessen dan over, uh, dan over Egon. Nee, er wordt gezegd: kijk, ik ben. Ook zoiets geven ze toch? Ja, zoiets geven ze. En, dat, ja. en, en dat, dat hadden ze dan gehoord van medewerkers. Ja, oh Als ja je... er, er wordt iemand geciteerd. Ja. Anoniem. Anoniem. Wow. En, en, en dat begrijp ik ook heel goed. Um, dat is wat ze dat sta... zeggen. Ja, je staat op het podium. Ik zit nu hier twee uur lang. Je bent het gezicht van een bedrijf. Dan, dan is het vaak zo dat dat ook, ook op een gegeven moment jaloezie oproept. Dan zeg je, daar is die weer? Ja, als ik bij Radar ga zitten, dan zit je inderdaad voor twee miljoen mensen toch wel in beeld. Maar als er is je... dus een, een, een medewerker geweest die dat beweerd heeft. Dat, dat geloof je wel. Dat, dat vertelt quote. Ja, dus dat, maar, maar moet dat, ik. Ja, ik geloof journalisten. Ja, maar ze schrijven dat ook snap, dat jij ja. weg moest. En dat is ook niet waar. Dat is niet waar. Maar, is, okay, ja. ze zit, maar ze citeren dus iemand en die zegt... Jan Driessen moest weg, want het ging te veel over hem. Hij ging allemaal boottochtjes doen en ging er dan over twitteren en zo. Ja, en, ik ben altijd heel open in wat ik doe. Ja. Maar is, dat, is het ook zo? Ging nee. het over jou? Nee. nee, het gaat over de zaak. En dat ik vaak in de schijnwerper sta. En, en natuurlijk, dat was als je... Uh, maar dat had te maken met ook het voorzitter van, van de, de bond van adverteerders. Waar alle adverteerders bij zijn. En je nodigt Clinton uit. En Clinton zegt, ik wil ik alleen maar geïnterviewd worden door iemand te, van de uitnodigende organisatie... en ze kijken allemaal mij aan en je ja. doet dat dan... ja dan zit je toch weer op het podium en staat toch weer in de krant. Dus ik begrijp dat heel goed... dat als je de schijnwerpers opzoekt... dan moet je niet klagen over het feit dat mensen zeggen... daar staat hij weer. Maar wel lullig dat ze het schrijven. Want je gaat nou, voor jezelf beginnen. Ik heb hele goede publiciteit gehad uh, tot nu toe. En uh, één, één stukje in quote... Ja. waarvan ik ook vond dat het feitelijk verder niet heel veel uh, Maar je wordt er wel weer door mij uitgepikt vond. dan, hè? En dat gaan anderen ja. ook doen. Nou, maar je, je hebt ook andere interviews kunnen zien. Ja, nou, prachtige ja, van... verhalen in adformatie, in het NRC Handelsblad. Dus ja. ik ben in, in voetbal uh, uh, NL. Dus maar ik ik denk dat je ik daar ben, zelf wel mee zou ik komen. Ben, ik ben heel erg tevreden. Ja. Ja. Dus, uh, maar, toch, maar ga je dan toch zitten denken, dat is nog wel één dingetje, wat, wat ik me afvraag: van wie heeft dat dan gezegd? Ja, heb ik wel even nagedacht. Ja, ik denk, wie Weet zou dat gedaan hebben? Nee, je je dat het we strepen in zo'n lijstje met nee, nee, ik, ik ben heel blij dat we een, een organisatie hebben die heel open is. Dat maakt wel uit, dat je zegt nou, nee. Nee, echt, echt, ik, ik, ik heb de afgelopen veertien jaar. Wij, eerlijk zijn, het eerlijke ja, verhaal. Ja, nou ja, goed, daar kom je toch niet achter. En, en dat, dat, dat, dat, dat, dat dat soort opmerkingen geplaatst worden, kan ik zoals ik net zei, dat kan ik nog begrijpen. Maar. Uh, waar ik trots op ben, is dat we binnen Egon een open en eerlijke cultuur hebben. Waarin ik de afgelopen 14 jaar heel weinig heb gemerkt van, van, van lekken of, uh, of jaloezie. Mooi. Dit uur. Eigenlijk deze drie kwartier zitten we er ongeveer op Jan Driesen... maar je blijft gelukkig nog een uur. Wij gaan zometeen praten met mensen... Uh, ja, misschien ook wel over een carrière-stap. Want jij uh, op je 52 gaat een mooie stap maken in je carrière. En de vraag aan luisteraars is... wat zou u nog willen meemaken in uw loopbaan? Denkt u wel eens over een totaal ander beroep na? Misschien ook wel over het starten van een eigen bedrijf? Daarover kunt u straks met Jan Driesen in gesprek als u dat wil. U kunt vragen hoe hij dat allemaal gaat aanpakken. Uh, maar u kunt ook andere vragen stellen over, over werkende communicatie, over sportsponsoring, over journalistiek. Als u iets wilt vragen aan Jan dan kan het ook, maar we, we stellen dus ook die vragen over carrière. 0800 1121 is het telefoonnummer. Casaluna, @ncrv het ncrv.nl, mailadres. En Hikje Casaluna is ons Twitter-account. Wij gaan nu luisteren naar De Spin. Tot straks. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. NCRV. En De NTR presenteert... De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Aflevering 62. Nu of nooit... Meneer Hofstra, meneer Hofstra. Zijn er criminelen die bescherming Hofstra, van de politie genieten? Meneer Hofstra, als je komt dat er mogelijk zijn verdiend... Laat maar door. Meneer Hofstra zijn, zijn er criminelen die bescherming van de politie genieten. Alles wat ik zeggen heb, heb ik binnen al gedaan. Waarom staat u naar nou de pers niet te woord, meneer Hofstra? Kunt u reageren op de aantrekkingen van corruptie? Een kwaadsprekerij uit Amsterdam. Meneer Hofstra. Waarom draagt u uw pruik meneer Hofstra? Meneer Hofstra. Kom op, mensen. Laat ons even door. Dank u. De groet aan Basie meneer Hofstra. Ik was voor de eerste keer verhoord door de enquêtecommissie. Om Sherman te beschermen had ik me vermomd. Ik wilde niet herkend worden op de televisie. Ik werd er bespot, Maar dat deed me niks. Ik stond boven, Dacht ik. Kunnen die pruik en die neus nu alsjeblieft af? Eh? Oh, oh, Sorry. Shit, ben jij het? <laughs> je hebt je kranen geweerd, man. Nou, volgens mij hebben we een pleegfiguur geslagen. Zolang het leven van mijn informanten ervan afhangt, moet het maar. En hoe jij je opstelt tegenover de pers, als een hork. Daar zie ik het probleem niet van. Het zijn allemaal ratten. Ratten die geslagen en getrapt willen worden. Zet de radio even aan vraag hoofdcommissaris Walraven van Amsterdam om commentaar. Meneer Walraven, waarom is Amsterdam uit het RGM gestapt? Omdat ik bezwaar maak tegen de door het RGM gebruikte methode. Die kan gemakkelijk corruptie in de hand werken. Nee, voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat het RGM corruptie is. Nee, dat laat je aan de andere over. Ik, ik zeg alleen dat de gebruikte methode corruptie in de hand... Je bent zelf zo corrupt als de pest. 27 september, 10 uur 15. Ik denk dat Eri Lagarde de waarheid spreekt. De directie is een verzinsel. Maar verzonnen door wie? Ik voel me een konijn... dat gevangen in het licht van de koplampen... alleen nog maar blindelings vooruit kan zich zagen. De enige hoop die ik heb... Is Wietse Hofstra. Maar als Wietse Hofstra die theorie over de directie heeft verzonnen, is hij dan wel betrouwbaar? Of is hij net zo corrupt als al die andere agenten? Benieuwd wat er nou weer te wachten staat. Hoezo? Heb je nog niet gehoord? Reis is speciaal uit Utrecht hier naartoe gekomen. Goed. Heren en mevrouw Wolfers, ik hou niet van omwegen. Ik hou van recht door zee. Daarom kan ik kort zijn. Ik wil dat het hele RGM-onderzoek wordt stilgelegd. Dat kan niet. Dat kan heel goed. Ik zou niet weten waarom niet. Maar het kan niet. Het spijt me, meneer Hofstra, maar ik heb er geen enkel vertrouwen meer in. In het RGM niet. In het RGM niet in het algemeen en in u niet in het bijzonder. Die miljoenen die er verdiend zijn, klopt dat, meneer Hofstra? En de beschuldiging dat de corrupte douaniers zouden rondlopen... die veel geld hebben verdiend aan deze constructie, klopt dat ook? Mijn collega Cor van Rijn kan bevestigen dat daar niets van klopt. Wiet. Witte, laat maar. Waarom heeft het RGM de directie verzonnen? Gevoelsmatig is Hofstra de enige persoon die ik durf te vertrouwen. En Helga natuurlijk. Ik heb bescherming nodig. Hofstra is mijn enige optie. Maar bewijs tegen Lagarde heb ik niet. En bewijs van corrupte Amsterdammers. ja, Ik weet dat het zo is, maar bewijs. Hoe kan ik zoiets in godsnaam bewijzen? God, ik ben moe... Ik zou zo een week in bed kunnen liggen en slapen. Slapen, slapen, slapen. Maar slapen kan ik als ik dood ben. Dat zou wel niet zo lang meer duren. Wacht. Wat is het? Een kleine investering. Een trompenberg is niet voor één gat te vangen. Hey, jongens, is dit niet een beetje ja, overhaast? Eh, je hebt reis toch gehoord, of niet? Kun jij niet beter je contacten bij de douane op de hoogte brengen? Hé, hey, klootzak, dat neem je terug, hè? Oh, oh, oh, Domme. Oh, oh. Klootzak, wat denk je wel? Pik hem zeg, Wietse, oh. kom eens. Ik wil je even spreken, onder vier ogen. De voogd. Mijn oude baas uit Haarlem. De commissaris van het korps Kennemerland... Vroeger had hij me alle kneepjes van het vak geleerd. Ergens diep van binnen is hij altijd mijn enige baas gebleven. De enige die ik vertrouwde. De enige naar wie ik luisterde. Zou hij me ook laten zakken? Ik heb gehoord dat mijn collega uit Utrecht eruit is gestapt. Je weet wat dat betekent? Zo ongeveer, ja. Ik hecht eraan je te zeggen dat mijn vertrouwen in jou nog onverlet is. Dat geldt niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor het hele korps in Haarlem. Dank u. Weet dat ik achter je blijf staan. Al bestaat het RGM nou vanmiddag niet meer in de praktijk. Je kan altijd bij ons terugkomen. Ik zou graag doorgaan met het onderzoek. Zou dat kunnen? Vanuit Haarlem? Mijn zegen heb je, dat weet je, maar... Weet je wanneer je klaar bent? Voordat de enquêtecommissie klaar is met haar onderzoek. Zeker weten? Zeker weten. Advocaatje leef je levert. Ja. Nou, zelf heb ik de indruk van wel. Wat moet je van me? Nee, wat moet jij van mij? Wat lul je nou? Ik hoef niks van jou, hoor, Dob. Een envelop, toch? Met centen? Wat moet je nou van mij? Armin wil weten waarom je ons nooit hebt gewaarschuwd voor die inval. Dat was een spoedoperatie waar ik ook niet van op de hoogte was. Ik kan niet alles weten. Nou ja, het is goed afgelopen. En Armin Kennende zal het niets betekend hebben wat betreft... Wat betreft wat? Uh, nou ja, <laughs> inkomsten. Oh, dat. Nee. Wat schuift het nou voor jou bij Armin? Het schuift. Voor mij, uh, mag je best weten, is het een aardige bijverdienste naast mijn gewone werk. Bij mij is het eerder andersom. Ik zou zeggen dat mijn politie-salaris een aardige bijverdienste is. Maar, wacht even. Dan gaat het toch al gauw om 30.000 gulden, denk ik. Jij praat te veel. Ik mag jou niet. Nee. Ik heb altijd een hekel gehad aan jouw soort. Mijn soort? Intellectuele. <laughs> Wist je dat dat bij ons een scheldwoord is? Bij Armin en jou? Nee, bij de Amsterdamse politie. Oh. Weet je wat de truc is? Je moet zo'n apparaat voor je laten werken. Dat zal best. Waar Jacqueline? Je staat buiten te bellen. Hier. Drie bananen op een rij. En drie sinaasappels op een rij. Ach, wat zei het je? Vanavond trakteer ik. Nee, dit was mijn laatste. Zeg, wat heb jij? Waarom lul je me nu de oren van mijn kop en zeg je niks tijdens die vergadering? Ach, hm? zo ontstaat het beeld dat ik alleen verantwoordelijk ben voor die transporten. Terwijl alles toch in goed overleg is besloten? We waren drie musketeers, ja? En jij had de grootste bek van ons allemaal! Hey, verdomme! Wat nou weer? Ja, Nog meer slecht nieuws? De hoofdofficier heeft ontslag genomen. Meteer de Andersom, ik zou zeggen dat mijn politie salaris een aardige bijverdienst is. Jo, waarom zijn sommige mensen toch zo dom? Ja, meneer Hofstra, Trompenberg hier. Ik wil u morgen spreken in het Rijksmuseum. Ik heb wat interessante informatie in handen gekregen. U zult er nogal van opkijken. Laten we zeggen, twee uur sharp. Bij de nachtwacht. Voor minder doen we het niet. Die klootzak. Wat is dat nou voor een hoofdofficier? Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Hij heeft ze gewoon om laten komen door die klote Amsterdammers. Dat weet jij niet. Werden dat hij gouden handdruk heeft aangenomen? Volgens mij ben jij overspannen aan het raken. Neem een borrel en een dag vrij. <laughs> dag vrij. We bestaan niet eens meer. Het is nog niet officieel. Dat duurt we nog wel een paar weken. Maar goed, neem er nog eentje. Of twee, of drie, of vier. Maar blijf morgen lekker thuis. Nee. We moeten als de donder aan de slag om dat megatransport binnen te trekken. Ik denk dat het beter is om dat transport niet te laten doorgaan. Het is nu of nooit. Volgens mij leef jij volgens de stelregel ik geloof, dus ik ben. Wij moeten verstandig zijn en de boel afblazen. Dat kan niet. Alles is al lang in gang gezet. Dat transport kan ik helemaal niet meer tegenhouden. We hebben helemaal geen dekking meer. We bestaan niet meer. Zoals Cornet zei, dat is nog niet officieel. En anders ga ik verder vanuit Haarlem de kant die de enquête nu op dreigt te gaan. Die 6 miljoen, hè, die we hebben overgemaakt naar Colombia. Was dat een cadeautje? Witsen, als je zo doorgaat, zet je onze carrières op het spel. Nou, en? We hebben elkaar iets beloofd. Toch? U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Fred Goesens en René Fokker...